4 uur. De Radio 1 sportshow. Dus Jana en Tom van Heck. Goedemiddag. We gaan zo uitgebreid in op het bankenschandaal in Engeland. In Engeland volgen we Wimbledon en in Frankrijk de Tour. Eerst krijgt u het NOS nieuws met Mark Visser. De PvdA wil stoppen met de JSF. Volgens de fractie is het project te duur en is het omgeven met te veel onzekerheden. En daarmee tekenen zich een kamermeerderheid af tegen een toestel dat mogelijk de F-16 straaljager moet gaan vervangen. Eerder spraken SP, PVV, D66 en GroenLinks zich al uit tegen een voortzetting van het project. Nederland heeft bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin twee testtoestellen besteld. Het eerste is onlangs gereed gekomen. De vervanging van de F-16 is al jaren een heet hangijzer. Ramingen over de kosten zijn al een paar keer bijgesteld... en de bouw is verschillende keren vertraagd. Donderdag praat de Kamer erover. De twee opgestapte PVV-fractieleden zijn rancuneus, zegt PVV-leider Wilders. Hij denkt dat Kortenhoeve en Hernandez bang waren om op de PVV-lijst op een onverkiesbare plaats te komen. Ze hadden volgens Wilders ingestemd met het concept verkiezingsprogramma. De twee maakten vandaag bekend dat ze opstappen. Velle bewoordingen verweten ze Wilders dat hij te weinig rekening houdt met kritiek van andere fractieleden. De vrijheid van meningsuiting binnen de PVV geldt volgens Kortenhoeve alleen voor Wilders en de leden van zijn politbureau. Kamerlid Kortenhoeven. Geert Wilders, mijn held, is van zijn voetstuk gevallen. Maar beter is misschien te zeggen dat Icarus is neergestort. Hij kwam te dicht bij de zon. De bouwcombinatie Groolsvesten in Enschede geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de bouw van het dak van het FC Twente-stadion. Volgens de bouwcombinatie waren er veel verschillende partijen bij de bouw betrokken en werd er onderling te weinig afgestemd. En daardoor heeft het kunnen gebeuren dat de constructie instabiel werd, laten de bedrijven weten. In het rapport van de onderzoeksraad voor veiligheid staat dat tijdsdruk een rol heeft gespeeld, maar dat wordt door de bouwcombinatie ontkend. Door het instorten van het dak vorig jaar juli kwamen twee bouwvakkers om het leven... en raakten negen mensen gewond. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de zaak. De website van Agentschap NL kwam al twee dagen met een storing... waardoor particulieren geen subsidie kunnen aanvragen voor zonnepanelen. Gisteren was de eerste dag waarop de subsidie was aan te vragen. De problemen met de website zijn veroorzaakt door een technische storing. Het is onbekend hoe lang dat nog duurt. De agentschap heeft als tijdelijke oplossing een formulier op de website gezet... waarmee een subsidieaanvraag kan worden ingediend. En die aanvraag die kan vervolgens ouderwets op de post. In het historische centrum van Paramaribo heeft een felle brand gewoed. Volgens Surinaamse media zijn drie panden tot de grond toe afgebrand. In het centrum zijn de meeste panden van hout. Het historische centrum van Paramaribo staat sinds 2002 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En de Nederlandse mannen Ploeg mag toch naar de Olympische Spelen in Londen. Vier sprinters voldoen niet aan de Olympische eis... omdat ze niet bij de eerste twaalf op de Olympische ranking staan. Maar sportkoepel NOC-NSF wijkt van deze in de enige geval af... van de kwalificatieprocedure. Reden is dat de sprinters zondag in Helsinki... met een Nederlands record-Europees kampioen werden. Het kwartet bestaat uit Brian Mariano, Sorandi Martina... Giovanni Codrington en Patrick van Luik. Patrick, gewoon... Het weer, vanavond zijn er meer opklaringen en neemt de kans op een bui af. Morgen worden 23 graden op de wallen tot ongeveer 27 in het oosten. Wel kunnen er enkele stevige buien ontstaan. AWB Verkeersinformatie, 12 files, 30 kilometer bij elkaar. De meeste zijn nog niet al te lang en eigenlijk zijn er maar weinig bijzonderheden. Behalve dan op de A15, vanuit Rotterdam naar Europort, bij Rotterdam-Charloes. Een file van 2 kilometer, er staat er een auto stil op de rechter rijstrook.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 Probeer het zelf op www.mediasmarties.nl Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom van Teck en Lucella Carasso. De Tour! Behalve wielrennen hebben we ook het gras van Wimmelden natuurlijk vanmiddag. Maar we beginnen in Noord-Frankrijk. Want op weg naar Boulogne, Joost van den Berg en Gio Lippens... nog altijd die vijf die mogen terug naar de kust, kun je wel zeggen, want ze gaan in de richting van de kust, in de richting van Bologna. Surmer, 4 minuten en 10 seconden is de voorsprong van die vijf nog steeds, maar die voorsprong wordt nu rap minder, want we zien ook allerlei klassementsmannen, mannen die we straks in de finale zien, die zien we nu alweer redelijk naar voren schuiven. Ik keek zojuist in het gezicht van Bouke Mollema. En aan de achterkant van het peloton, daar zagen we problemen voor een paar renners. Het regende ineens lekke de Rijder Hesjedal, de Giro-winnaar, de kopman van Garmin, lekker band werd pas heel Laat teruggehaald door drie ploeggenoten. Kajeszkin uit Kazachstan, de man van Astana, Vino Kurov. Allemaal stonden ze aan de kant geparkeerd met lekke banden. En dat in de finale die nu toch echt begonnen is. Want we hebben de eerste klim achter de rug. En die eerste klim, ik durf het bijna niet te vragen Joris, maar wie heeft hem gepakt? Nou, tot jouw grote verrassing. En die van velen is dat puntje gegaan naar Morkov, leider in het bergklassement. Hij kreeg het gratis. De rest vond het best. En die rest bestaat nog steeds uit Bernardo van Eurocar. Fransman, net als Mina van ag de, de Bask Perez Moreno van Euskaltel. en de Oekraïner Grifko van Astana. Ze draaien nog steeds mooi rond om de beurt op kop en dat duurt dan een seconde of tien en dan geeft de man op kop rustig aan aan de volgende over en die gaat dan op zijn beurt tien seconden in de wind rijden. Die wind wakkert soms een beetje aan. Er hangen nog altijd donkere onheilspellende wolken boven de koers maar voorlopig gaat het spreekwoord blaf van de honden bijten niet. Wat dat betreft op uit donkere wolken regen het hier voorlopig nog niet. Het regent dus wel lekker banden in het peloton en het is jammer voor die Astana mannen die lek reden, maar hun ploegleider, Bontempi, ik zei het al eerder, die rijdt hier achter de koproep. Immers, daarin heeft Griefko zitting. Nog steeds vijf man aan de leiding en die heuvelzone, die beslissende heuvelzone, begint nu echt heel nabij te komen. Dan gaan wij naar Wimbledon. Serena Williams speelt tegen Petra Kvitova. Hoe staat het nu, Marcelle Mesker? Nou ja, ze zijn net begonnen. Het is 2-1 voor Serena Williams, de meest ervaren speelster van de twee. Ze won Wimbledon vier keer, ze is 30 jaar. Um, heeft twee lange wedstrijden in het toernooi uh, achter de rug. Bedankt, wedstrijden die ze op het nippertje the in drie sets won. Maar dat geeft wel vertrouwen. En dat had Williams natuurlijk wel een beetje nodig. Zeker na haar eerste rondeverlies op Roland Garros. Dus ja, de sluwe Vos uh, Williams met de sterke service, de fysieke kracht... geef haar een goede kans the vandaag tegen de Tsjechische Wimbledon-kampioenen van vorig jaar. Petra Kvitova, jonge vrouw. Um, ze is uh, linkshandig, heeft een uh, goede service. Is bekend met het... Cent tekort. Dus eigenlijk verwacht ik heel wat van dit mooie affiche... van deze kwartfinale op Wimbledon. Het is dus 2-1 in de eerste set voor Williams. Het gaat aan service gelijk op. Dit is de Radio 1 SportsZomer gaan het hebben over de Britse bank Barclays en wat daarmee verbonden is, want het gaat hard bij die bank. Bob Diamond, de topman van Barclays Bank, is opgestapt. Gisteren ruimde de voorzitter van de Raad van commissarissen al het veld. Zojuist, Creon, bereikt ons ook bericht dat ook een derde persoon inmiddels het veld geruimd heeft. Het gaat allemaal over dat schandaal rond het vaststellen van de rente. En Wij gaan erover praten met de hoogleraar financiële markt aan de Universiteit van Amsterdam, Arnoud Boot. Meneer Boot, goedemiddag. Goedemiddag. Het draait allemaal om die, die Libor-rente die ze zelf mee mochten vaststellen. Wat is dat nou precies voor rente en waar heeft die allemaal invloed op? Ja, het is uh, een rentetarief, wat, uh, wat gebruikt wordt in, uh, gewoon bij leningen, bij hypotheken wordt het gebruikt, maar het wordt vooral ook gebruikt bij allerlei transacties in die financiële markt die gekoppeld zijn aan uh, futures, opties, etc. Ja. Uh, daar, daar is een soort reference rate en die reference rate dat is dat uh, LIBOR, uh, Libor gebeuren dus dat heeft invloed op contracten in de omvang van duizenden en duizenden miljarden. En die stelden zij samen met anderen vast? Er is ja, geen is... centrale bank, even voor alle helderheid. Nee, geen, centra geen centrale bank. Uh, daar zit dan misschien een bepaalde logica in... Dat, dat dit een rentetarief is wat eigenlijk moet bepalen... tegen welke rente banken geld kunnen lenen. Nou, dat zou je, no normaliter zou je dat uit de markt willen halen. Hè? Uit de markt blijkt ja. wel tegen welke rente ze, ze kunnen lenen. Maar het uh, historische proces waar men nog steeds gebruik van maakt... is dat de, de Engelse bankiersvereniging... De Engelse bankiersvereniging Bank Association een lijstje van 20 banken heeft, uh, die ze elke dag belt. Uh, om het uh, tarief te horen van die bank, waar die bank de, tegen welk tarief die bank denkt op dat moment geld uit de markt te kunnen halen. Oké, okay. en even dan nog voor de helderheid: wie is dan uiteindelijk de dupe? Zijn dat de consumenten die middels hypotheken en pensioenfondsen en dergelijke te hoge rentes betalen? Zijn dat uiteindelijk de mensen die het niet betalen? Nee, dat is, uh, het, dat is, daar is geen eenduidig antwoord op. Want als de afwijkingen naar beneden zijn, en uh, Barclays wordt met name verdacht van het naar beneden bijstellen van die rente, om daarmee eens een soort signaal aan de markt te geven... dat ze heel goedkoop aan, aan geld kan komen... en dat het dus wel goed met Barclays zit... dan is de rente te laag... En dat zou betekenen dat als je een hypotheek hebt, dat je een voordeel hebt. Maar als je spaargeld hebt wat aan, li aan Lieber gekoppeld is, dan heb je een nadeel. Dus het is moeilijk te zeggen wie voordeel en nadeel heeft. Maar laten we duidelijk zijn. Banken doen dit, of Barclays dit dit, om er zelf beter van te worden. Dus de rest van de maatschappij, minus Barclays, gaat erop achteruit. Oké, okay, dat punt houden we even vast. We gaan heel even naar de tour met uw met u Goedvinden. En dan komen we daarna weer bij u terug. Want Gio Lippens, wat is er aan de hand? valpartij geweest uh, in het tweede deel van het uh, peloton. En uh, het ging toch even goed hard tegen het asfalt. Er waren zelfs renners die uh, in de berm uh, over de kop vlogen. Daarbij flink wat uh, vakant renners De Nederlandse ploeg dus. We zagen Rob Ruig daar liggen. Johnny Hogeland stond erbij. Lieve Westra stond erbij. Die konden allemaal wel weer op de fiets stappen. Zwaarder gekwetst zijn Siftsov. Dat is uh, een renner die uh, daarbij lag. En uh, Oertassoen van Euskaltel. Uh, en Tyler Ferrer, die zag ik er ook nog. Nog bij staan. Die bleven nog even daar uh, achter, maar het peloton is inmiddels helemaal gebroken. Het goede nieuws is dat Robert Geesink daar uh, helemaal vooraan in het peloton zit. Nou, en het gaat niet uh, goed zien we daar uh, vooraan uh, met uh, de renner van uh, Sky, Siftoff. Dat zei ik net al. Hij uh, blijft nog steeds daar op het asfalt zitten en ik denk dat het einde toer is voor hem. Uh, blijkbaar iets met het been of met de knie, maar uh, de doktoren staan erbij en hij zit wel recht overeind. Maar het ziet er niet uh, naar uit dat hij zo meteen nog op de fiets gaat stappen. Deken, dus misschien wel de eerste uitvaller in deze Tour. En ook belangrijk, de groene trui op achterstand. Ook hij moest zojuist van de fiets. Ik geloof niet dat hij gevallen is, maar ik denk dat hij lekker gereden heeft. Peter Sagan, de man die we eigenlijk hier vooraan hadden verwacht in deze etappe. Die rijdt nu eens in zijn eentje op achterstand. Hij moet hard werken om straks de aansluiting te krijgen bij het peloton. Het zal niet makkelijk zijn, want het tempo ligt moordend hoog. Gio Lippens, we komen straks natuurlijk terug bij jou en bij Joris van den Berg. We praten ondertussen verder met Arnoud Boot. Uh, meneer Boot, u zei net uh, de bank Barclays deed het om er zelf beter van te worden. Kan, kan je achteraf nou ooit vaststellen met dat gesjoemel, met die rentetarieven... hoeveel geld de banken hiermee onterecht verdiend hebben? Nee, omdat met enige, met enige zinvolle nauwkeurigheid... Hè, dat je er in ieder geval geen factor 20 naast zit... Hè, laten we de, de, de drempel laag leggen... zelfs met, met die factor kun je het niet vaststellen. Want waar ging het over? Het ging er over, althans één van de redenen waarom Barclays dit deed... was of naar alle waarschijnlijkheid deed, hè, want de, de, de zaken zijn nog steeds rollende... en er zullen uiteindelijk meer redenen geweest zijn... en we weten straks pas precies hoe het precies allemaal zit... en hoe het ook met de andere banken zit... Want het is niet alleen Barclays. Um, Barclays wilde een beter imago hebben in de financiële markt. Waardoor er meer vertrouwen in Barclays was. En als er meer vertrouwen in Barclays is... dan zou dat goed zijn voor Barclays. Nou, wat is dat waard? En wat is dat waard in het midden van de crisis? Ja, is, en... het, is dat 10 miljard waard? Is het 100 miljard waard? Ik weet het niet. Nee, en kwam het voor u als een verrassing dat dit aan het licht is gekomen? Uh, nee. Uh, we weten dat er in de financiële sector... zijn er nog heel veel gebruiken... Uh, heel veel gebruiken waarbij dingen eigenlijk niet transparant gebeuren. En dit is natuurlijk een voorbeeld van gebrek aan transparantie... dat om een belangrijke rente... die inmiddels gaat over contracten van duizenden miljarden... het zijn bedragen waar we niks bij voor kunnen stellen, zo groot zijn ze... dat die contracten afhangen van een rente... Die je elke dag laat bepalen door een twintigtal banken op te bellen. Ja. En, die, en, en die vraag je om een rente door te geven. De beste rente waar, waar ze denken tegen te kunnen lenen. Denken tegen te kunnen lenen. En hoe nou, is dit systeem nou ooit ontstaan? Wie heeft bedacht dat dit handig was? U, u had het al over, over heel vroeger. Dit is een, een, een Brits gebruik. Ja, nou ja, hoe, hoe het precies ontstaan is. Uh, kijk, het, het is begonnen met, uh, met uh, banken... Gaven contracten onderling om. Ja, het wordt, we hoeven het niet technisch te maken, want de manipulatie is evident. Of de potentiële manipulatie is evident. Maar er waren onderlinge contracten die men wilde laten afhangen van een bepaalde rente. In een, tijd, in een tijdperk waar financiële markten nog niet goed opereren, ja, hoe ga je dat dan doen? Dan ga je elkaar vragen wat, wat men in hemelsnaam denkt dat de rente is. Dus in middel, bij de middeleeuwen had het natuurlijk heel goed gepast. Ja, en uh, nu niet meer. Hoe zou, hoe zou je het nu, wat u betreft, onafhankelijk kunnen doen? Hmm. Nou ja, je doet het op allerlei andere momenten. Met allerlei andere contracten in de financiële markt laat je het afhangen van rentes die in de markt tot stand komen. En wat in de markt tot stand komt, dat op de Nederlandse, staats, staats, Nederlandse staatslening, die rente die komt tot stand. Niet omdat iemand zegt dat die rente 2% moet zijn. Maar omdat de vraag en aanbod is naar Nederlandse schuldpapier. En voor een of andere reden komt daar 2% uit. Dan is dat dus een inschatting van die markt als geheel. En het is heel moeilijk voor een individuele partij om daar grote invloed op te hebben hebben zonder evident te moeten gaan manipuleren. Dus, dus gewone financiële markten waar rentetarieven uitkomen die u elke dag in de krant kunt lezen, die zijn veel moeilijker te manipuleren. U zei ook even, het betreft niet alleen Barclays. Is dit een domino-spel waarbij heel veel stenen gaan omvallen of een paar? Nou, Ik verwacht een paar. Uh, dus ik verwacht niet dat de meerderheid van die twintig banken uh, en in het geval van dat andere rentetrief, dus Euribor, wat ook op uh, dit, dit soort manier tot stand komt waar, waar het gaat over meer dan veertig banken, ik verwacht niet dat we een meerderheid van de banken hebben waar tegen uh, aantijgingen mogelijk zijn van manipulatie. Er zullen ongetwijfeld heel veel slordigheden gevonden worden... want dit systeem staat natuurlijk vol met slordigheden. Het, het rente waar je denkt tegen te kunnen gaan lenen... nou, wat biedt dat nou in hemelsnaam vooral vast? Uh, dus slordigheden zijn, uh, zijn, zijn mogelijk. Ik verwacht uh, manipulatie eerder bij een drietal of viertal banken... dan bij vijftien banken. Ja, en wat betekent dit voor, voor het imago van de banken? Ja, De vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden, maar... Wat vindt ja, u? kijk, uh, we hadden, dit had natuurlijk. Hè, het was al lang bekend dat dit systeem uh, ongelooflijke reputatierisico's met zich meebrengt. Je hebt maar één rode appel nodig. En die haalt de hele reputatie van de sector omlaag. Maar nu, nu, nu de reputatie van banken al op een nulpunt zit, is dit een bijna onherstelbare aantasting van vertrouwen in het bankwezen. Alleen we hebben ze nodig, hè, meneer Boot. We hebben ze nodig. Dat is de ingewikkelde eraan. Nou ja, dat, we hebben ze nodig, maar er, er is natuurlijk... laten we duidelijk zijn, er is natuurlijk... en dat gaat, dat gaat niet in de komende paar jaar opgelost worden... maar wel de komende twintig jaar gaat de vraag gesteld worden... hoeveel van die bankaire activiteit kan in de markt plaatsvinden tegen het animal spirit gedrag. Uh, wat, je daar, wat je daar tegenkomt. En hoeveel activiteiten van banken... moeten echt direct onder publieke controle, overheidscontrole plaatsvinden. De vraag gaat gesteld worden... Wat, welk deel van het bankwezen is commercieel... en bel, welk deel van het bankwezen is publiek. En daar gaan we een geweldige strijd over hebben de komende tien jaar. En u uh, gaat geen tien saaie jaren tegemoet met uw vak, meneer Boot. Hartelijk dank voor dit moment. Ja, dank Goedemiddag. Dank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 to come back Prachtige nummer, en Come back and stay, zegt hij erbij. De renners zijn op weg naar Boulogne-sur-Mer. Met een uh, pittige aankomst in het vooruitzicht. Maar dat duurt nog even, Gio Lippens. Het duurt nog even, nog 42,4 kilometer. En dan zijn ze hier op de streep in boulogne sur waar het publiek inmiddels is toegestroomd, waar het nog steeds droog is. En dan mogen de renners hun handjes bij dichtknijpen... want anders wordt die finale alleen maar gevaarlijker als het zou gaan regenen. Zojuist de, de eerste opgave van deze toeren gekregen... Siftofteman, die bij die valpartij betrokken lag, het zag er niet echt geweldig uit. En hij is inderdaad uit de toer gestapt, zodat we hem kunnen doorstrepen op de deelnemerslijst. Daarachter zag het er ook niet goed uit voor Marcel. Kittel. Ik hoorde zojuist Michael Bogut daar een beetje ja, smalend over doen. van Het zal wel met de druk te maken hebben. Nou, Kittel zag eruit alsof hij inderdaad helemaal leeggelopen was. Hij heeft darmproblemen en het ziet er toch wel naar uit dat het heel serieus is. Want hij reed aan de achterkant van de peloton en moest zojuist de rol even lossen. Net trouwens zoals Philippe Gilbert die zich even achteraan liet zien. Maar bij Gilbert weet ik het niet zeker. Is het nou echt die hoofdpijn of wilde hij toch even praten met Jean Le Longue, zijn ploegleider. Hij reed in ieder geval aan de achterkant van het peloton. Drie minuten precies het verschil tussen het peloton en die kopgroep. Dat is de grote vraag, is die kopgroep nog compleet? Die is nog compleet en ze zuizen dan weer naar beneden en dan gaan ze weer omhoog. Het is echt golven nu op een mooie provinciale weg over de spoorrails gaan ze nu, maar dan dus in de andere richting. De bomen staan gelukkig open. Een stukje omhoog nu, maar ze hebben zoveel snelheid van dat naar beneden zuizen, dat trappen dan even niet hoeft. En dan heb ik het over Bernardo, Minaar, Perez Moreno, Morkov en Griefko. De vijf aanvallers onderweg sinds kilometer vijf met z'n vijf. En dus nu al een heel stuk op avontuur richting de heuvelzone die nu echt heel nabij is waarin het allemaal moet gaan gebeuren vandaag. Veel publiek ook vandaag langs de weg. Enthousiasme te over. We rijden nu even door een dorpje. De weg gaat weer omhoog. Maar dit is nog geen beklimming met een dotering. Nee, die komen eraan. Straks een beklimming van derde categorie. En dan moet Morkov de tanden weer blootmaken. Dan moet hij weer gaan strijden om punt in het bergklassement. En dat duurt nog een paar kilometer. Ik gaan we even naar Wimbledon. Kvitova tegen die onverslijtbare Williams Marcella Meske. Ja, 30 jaar en uh, goed hoor is... Uh, ik moet zeggen, ik denk dat ze nu de beste tennis uh, uit het toernooi speelt. Uh, ze heeft zojuist al een uh, setpoint gehad voor setwinst in de eerste set... op de service van de wimbledon Kampioenen Petra Kvitova. Het staat 5-2 voor Williams in de eerste set. Nu is het uh, weer uh, voordeel voor de Tsjechische. Die kan dus die servicegame binnenhalen. Maar ja, dan kan Williams serveren voor de eerste setwinst. Wat opvalt is haar sterke serveren. Ze heeft al vijf aces geslagen, maar ze retourneert ook erg goed. Want Kvitova heeft toch geen een kinderachtige eerste service. die is hard, goed geplaatst, ze is linkshandig. Maar die returns die komen soms zo snel terug... dat Kvitova nog met de uitzwaai van de service bezig is. Dus kortom, een hele goede start van Serena Williams. Ze leidt, Ja, nou, hier toch ook weer een schitterende return. een Beetje instinctieve reactie, misschien een tikje gelukkig. Maar het wordt gewoon weer juice. Het zou me niet verbazen als ze deze set al uh, dadelijk pakt... op de service van Kvitova. Ze leidt in ieder geval in die eerste set, dik verdiend, met uh, 5-2. Terug naar de Tour, onze Tour-analyst Bart Voskamp. Goedemiddag, Bart. Uh, Joris van den Berg had het net over de heuvelzone die ze naderen. Het, het is niet een parcours voor een uh, massasprint vandaag. Nou, als de massasprint uh, zal worden, zal het een klein groepje zijn. Ik heb ze juist even met Mathieu Hermans gebeld. Oud-wielrenner oud en, uh, en een formidabel sprinter geweest. Die rijdt de, de laatste kilometers op de fiets. En die, die, ja, die kan dan wel duidelijk aangeven. Die zegt, het is echt lastig. We hebben wat met de wind te maken, het wordt smal. Uh, de ene laatste klim moet je een beetje zien als een, een, uh, een, uh, een kouberg, maar dan twee keer zo lang. Maar nou ja, goed, als ik dat uh, zie en ze trekken daar wel door wat ze doen, want het zit echt in de finale. Ja, dan, uh, dan gaan er geen, uh, geen 150 man naar de streep komen. Nee, en hoe bereiden de renners zich allemaal voor? Rijden ze allemaal dat parcours van tevoren? Worden er filmopnamen gemaakt of ervaringen van anderen? Hoe gaat dat? Nee, nou ja, deze, deze tijd zullen er wel, wel anders zijn. Kijk, de, de hele route verkennen, dat is natuurlijk niet te doen. Er worden wel bergpassages genomen door, door, door renners die voor het klassement gaan. Die gaan van tevoren naar, naar de Tour om die ritten te rijden. Maar um, deze renners die krijgen van te horen van hun soigneurs. Hè, masseurs die vooruitrijden met de auto en er wordt gebeld. En er wordt gezegd van let op, uh, kilometer 20 voor het eind. Er zit een enorme gevaarlijke bocht met een klim erachter. Dus zorg dat die renners dan van voren zitten. En dat gaat via de communicatie, via de oortjes dan weer naar de renners. Alleen het probleem is, iedereen krijgt dezelfde informatie. En zit dan nog ontzettend te wringen. En iedereen wil van voren zitten. Nou is het slot uh, heuvel na heuvel, om het maar zo te zeggen. Denk je ook niet dat er een paar mensen uh, die gewoon willen, uh, kunnen er mensen wegkomen of gaat er uiteindelijk wel een groep uh, 30, 40 mensen aankomen? Ik, ik denk eerder dat, dat het gaat zijn, want de controle is nu nog zo groot, de belangen zijn zo groot dat iedereen ook alle knechten er alles aan, doen, aan gaan doen om het com compleet te houden. Dus dan moet er al één of twee echt ver bovenuit steken zoals, uh, zoals een paar dagen geleden met Cancelare, die was ver uit het sterkst op het laatste klimaatje, die reed wel iets weg. Maar ik verwacht niet dat er grote verschillen zijn, maar meer een, een een sprint met een, een relatief groepje van uh, 50, 40. Ja. Ze zijn weg, um, alweer heel lang. Dat is het klassieke beeld. In die echt vlakke etappes worden ze een kilometertje tussen de 10 en de 5 het liefst. Hè, van tevoren teruggehaald worden ze nu eerder teruggehaald, denk jij? Die kans zit er op zich wel in. Het ligt natuurlijk aan het tempo van de koplopers. Ja, maar... is, is de opzet voor sommige ploegen om ze wel ja. wat eerder binnen te harken... om, om in die slotfase iets meer dan te gaan? Dat hebben. kan. Als je wat, wat vrij buitens hebt die, die, die goed bergop zijn en zo'n parcours goed aan kunnen, dan zou het kunnen gebeuren dat ze zeggen, nou, we willen het wel op tijd terugpakken. Maar ik verwacht. Het, je ziet, De tempo ligt gewoon heel hoog. Dat ze gewoon uiteindelijk vanzelf terugkomen. De druk erachter is zo groot, alle ploegen houden renners van voren. Worden automatisch dat peloton die snelheid op gaat voeren. Want als je nu naar dat peloton zit te kijken, wat valt u op? Aan de manier van, uh, van fietsen op het moment? Nou ja, dat, uh, er rijden natuurlijk een, uh, de, de mensen van uh, Sagan... Likigas rijden op kop en, uh, en uh, die, die maken wel het tempo... maar uiteindelijk zie je er allemaal treintjes daarnaast rijden... omdat die gewoon de renners van voren wil houden. Ja, dan worden die renners die op kop rijden ook weer nerveus. Want die gaan automatisch ook steeds weer een stukje harder rijden... terwijl ze dat eigenlijk niet willen. Maar die willen hun kopman ook van voren houden. Uh, dus het gaat is een beetje een, een nerveuze bedoeling. Maar, ja, het gaat breed uit, maar toch wel met een, een snelle van 50 km per uur. Uh. We gaan eens even naar onze verslaggever, Joost van den Bergen, Gio Lippens. Uh, uh, veel treintjes naast elkaar, maar ze gaan wel hard. Zien we dat ook terug in de voorsprong die terugloopt? Ja, dat zie je zeker terug in de voorsprong, Tom. 2 minuten 33 is de voorsprong. Terwijl we nu net zien dat een paar mannen die op achterstand reden. Onder andere Tyler Farrow en Johan van Summeren. Want die heeft even gewacht op de sprinter uit de gamen in Ploeg. Dat die weer aansluiten bij het peloton. Brice Feiju, ook in de problemen. Brice Feiju, u kunt het zich misschien nog herinneren. won ooit een prachtige bergetappe in de Pyreneeën op weg naar Andorra en kwam daarna bij Vakant Soleil, kon daar geen potten breken... en is inmiddels alweer overgestapt naar een andere ploeg. En hij is ziek. En hij rijdt dus nu op achterstand. 2 minuten en 34 dus, aan kop van het peloton. Ook Movistar, de ploeg van Valverde. Daar zagen we Gutierrez, een geweldig tijdrijder. Ook een man die tempo kan maken. En die probeert dat tempo in het peloton zo hoog mogelijk te maken... in de richting van die laatste vijf beslissende heuveltjes. Zometeen de Cote de Mont Violet. Je moet hem kunnen zien bijna, Joris. Hij komt eraan en er wordt aangevallen in de kopgroep. Er is een versnelling van Griefko. Die probeert weg te rijden. Dat gaat ten koste op een soort voorloper van dat klimmetje. Voorlopig van Giovanni Bernodot. Ja, die laat lopen. Hij heeft duidelijk de slechtste been in de kopgroep. De man in het groen van Eurocar. De rest haakt weer aan. Maar het lijkt er even op dat Bernodot door de versnelling van Griefko overboord is gegooid. Terwijl de koebellen mij aan alle kanten omringen. Gaan we door. Dus met een kopgroep nu van 1 2 3 vierman met Krievko nog erbij. Morkov met Perez en Minaar. En Giovanni Bernardo, overduidelijk de zwakste man van de vijf... houdt de benen min of meer stil. Zijn rol in deze etappe zit erop. Straks meer natuurlijk over de Tour. Ook over het succes van de Nederlandse Estavette-ploeg atletiek. Eerst krijgt u de hoofdpunten van het nieuws van Mark Visser. Vorig jaar waren er meer meldingen over kindermishandeling. In het jaarverslag van het advies- en meldpunt kindermishandeling... staat dat er zo'n 66.000 meldingen waren, 6 meer dan in 2010. De stijging komt voor een deel doordat er sneller aan de bel wordt getrokken... door bijvoorbeeld huisartsen of docenten. Bij de Britse bank Barclays is opnieuw een topman opgestapt. Het is Jerry Delméchée, die de dagelijkse leiding heeft bij de bank. Hij is de derde topman in twee dagen die zijn vertrekt bij Barclays. De banken hebben gesjoemeld met een rentepercentage waartegen banken geld aan elkaar lenen. De PvdA-fractie vindt het JSF-project te duur. Het is volgens de PvdA omgeven met te veel onzekerheden. En daarmee tekent zich een Kamermeerderheid af tegen het toestel dat mogelijk de F-16-straaljager moet gaan vervangen. Eerder spraken SP, PVV, D66 en GroenLinks zich al uit... tegen voortzetting van het project. En de twee opgestapte PVV-fractieleden Kortenhoeve en Hernandez... zijn rancuneus, dat zegt PVV-leider Wilders. Kortenhoeve en Hernandez verwijten Wilders... dat hij te weinig rekening houdt met kritiek van andere fractieleden. Wilders denkt dat de twee bang waren om op de PVV-lijst... op een onverkiesbare plaats te komen. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. AWB Verkeersinformatie, 14 files, 50 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip in dit tijden. Eigenlijk geen bijzonderheden, Erlangs de langste file op de A20... vanuit Hoek van Holland naar Gouda, bij knooppunt plein 6 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Zomer. Keen is helemaal terug met een schitterende album Strangeland.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 35 kilometer te gaan bij de derde etappe van de toer. Dus dat wordt een spannend uurtje, dat zo. Maar er is ook anders sportnieuws. Want een Nederlandse man, Esther mag alsnog naar de Olympische Spelen. Sportkoepel NOC-NSF heeft dat besloten. U weet het natuurlijk wel, een Europees kampioen. Afgelopen zondag in Helsinki. Maar niet hoog genoeg op de ranglijst. Dus er moest een beslissing uit Papendal aan de pas komen. de telefoon Troy Douglas, de coach van de Esther uh, Had je erop durven rekenen, Troy Douglas? Omdat ze zijn <hijf> vrij streng hè, bij dat NOC-NSF, normaal. Nee, ik heb alle vertrouwen in de NRC. NRC gaat een goede beslissing maken. En uh, ja, de, de goede beslissing is wel gemaakt. We mag wel mee naar de Spelen. Uh, we horen bij de beste 16 van de wereld. En uh, ja, we moeten tegen de beste 16 om in de top 8 te, 8, 8, 8 te komen. Zo, so, ja, het is een goede beslissing. Ik ben hartstikke blij daarmee. En heb je de, de, de, de heren sprinters al gesproken? Hebben jullie allemaal al van alles uitgewisseld? Ja, ik heb alle zeven jongens gebeld en uh, iedereen uitgelegd uh, de protocol en uh, welke sis gaat mee naar de Spelen. En uh, ja, het was wel een goed gesprek, uh, behalve de jongen die moet afvallen, maar respect yeah. voor hem. Hij heeft wel een goede bijdrage aan deze team gemaakt. Dat is wel goed. En ja. je plan lag al klaar, of na zondag dacht je snel een plan maken, net of het al klaar ligt? Hoe zat dat eigenlijk? Wat hadden jullie erop gerekend nog een beetje? Uh, de, plan, de plan was al klaar. Uh, nou, ja, voor zondag had ik gewoon een plan gemaakt voor de uh, trainingstage en de aanloop naar de Spelen. En tijdens de Spelen, hoe gaan we dit uh, aanpakken? En om scherper te zijn, uh, als we moeten slag bij de Spelen. Dus so, uh, de plannen lichten klaar en uh, ik, ik ben nu al... Ja, Koffertjes in pakken, gaan we op de stage en ja. uh, uh, voorbereiden voor de spelen. En uh, zo'n ja. eerste vette, uh, ja, dat is een beetje alles of niet zo met dat stokje, dat wisselen. Uh, wat is het doel? Finale plaats op de spelen? Uh, het doel is de finale plaats en het momentje zit in de finale, alles is mogelijk. En dat is ons doel. We gaan eerst, eerst, eerst uh, door, de rondjes, door de rondjes komen en finale halen. En uh, het momentje zit in de finale, alles is mogelijk. Everybody has a chance to win. Everybody has a chance to win. Nou, geniet even van het moment en op naar Londen met je mannen. Hartstikke bedankt Dankjewel hè, oi. Oké, okay. oi. We hoorden net dat de kopgroep van 5 naar 4 is gegaan. Wat gunt het peloton ze nog, Gio Lippens? Het peloton gunt ze op dit moment nog 2 minuten en 20 seconden. Voorsprong loopt dus weer wat terug. En de koplopers zijn inmiddels begonnen aan de beklimming van de Côte de Mont Violet. De eerste van de vijf slotklimmetjes. Dit is 1 kilometer klimmen tegen 9,2%. En dan weet u, zeker als u wel eens op de fiets zit, hoe stijl dat is. We zien die vier koplopers daar naar boven rijden met de bolletjes trui op kop. Hij is de man die de punten wil gaan pakken voor het klassement en daarachter daar rijdt het peloton en dan zien we toch al die klassementsmannen weer naar voren komen we zien Liquigas ook rijden voor Sagan als die tenminste weer is opgeschoven in dat peloton, we zien daar Mobistar rijden voor Valverde natuurlijk Katusha rijdt daar ook of al de klassementsmannen naar voren ik zie geen Rabo-renners, ik zie geen vakantseleireinders vooraan, maar die zullen zich dan straks nog even daar naar voren moeten begeven en Marcel Kittel hangt nog steeds aan de start van het peloton, maar hoe lang die dat volhoudt, dat vraag ik me af. Zijn ze al bijna boven, die vier koplopers op die coach? Ze zijn ongeveer op de helft omzoomd door heel veel toeschouwers, mensen met bolletjes truien aan en bolletjes petjes op. En het groepje gaat heel gestaag naar boven. Het is een klimmetje van derde categorie. Maar het is echt omhoog, hoor. Het is iets dat we in Nederland nauwelijks kennen. Ja, in Limburg wel. Maar hier in Frankrijk is dit een klein klimmetje helemaal in de ronde van Frankrijk. We passeren net de ontgoochelde Giovanni Bernodot. Het is een mooi rennetje. Alles klopt eraan. Als je hem ziet, hij is compact, klein, zwarte krullenkop, spitsneusje. Maar de benen die waren vandaag niet zo goed. Ze zijn boven en ik meen dat Morkov ook hier de volle buit gepakt heeft. En dat wordt nu bevestigd. Morkov ook als eerste boven op de klim van derde categorie. Hij verstevigt dus zijn leiding in het bergklassement. We gaan praten over het advies- en meldpunt kindermishandeling... wat in 2011 bijna 20.000 keer onderzoek deed naar mogelijke mishandelingen. En in vier van de vijf gevallen was er ook daadwerkelijk sprake van. jan dirk Spokkerreef, vicevoorzitter Jeugdzorg Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, over hoeveel kinderen hebben we het dan, meneer Spokkerreef? Ja, dan hebben we dus over 20.000 uh, kinderen waar een onderzoek uh, naar uh, plaatsvindt. Maar er zijn ook nog 50.000 kinderen waarover contact wordt opgenomen met het meldpunt kindermishandeling... voor een advies of een consult waarvan iemand denkt, ik weet niet of hier een onderzoek moet plaatsvinden. Maar ik heb daar vragen over en ik wil daar een advies over hebben. Dus u doet onderzoek, er zijn adviezen en vragen. Het aantal meldingen is gestegen met 6%. Uh, moeten we dan automatisch ook uh, afleiden dat er meer kinderen mishandeld worden? Of zijn er veel meer factoren op van toepassing? Nee, wat dat betekent is dat er meer kinderen in de radar komen, dat we alerter zijn en dat er meer mensen zijn die de melding doen. Uh, het is niet zo dat dat betekent dat er meer kinderen mishandeld worden. Want we weten bijvoorbeeld, we zien een grote stijging vanuit ziekenhuizen... die veel meer aan ons melden. En dat komt omdat wij daar nu goede samenwerkingsafspraken hebben weten... dat er nu protocollen zijn bij de eerste hulp... waardoor we gewoon meer zien van wat er vroeger ook al was. En u zegt meer vanuit ziekenhuizen en uit de, uit de medische hoek. Mag één ieder melding doen bij u? Hoe werkt dat eigenlijk? Ja, iedereen mag melden, zowel professionals als gewoon particulieren, privépersonen. Uh, we zien wel dat zo'n kwart komt van professionals die met kinderen werken. Maar een kwart komt ook van particulieren en die mogen ook anoniem melden. Die kunnen ook zeggen, ik wil mijn naam daar niet bij hebben, maar ik wil wel die melding doen. En zijn die meeste meldingen dan al in een stadium dat er van alles mis is? Of zijn het ook een beetje signaleringsmeldingen? Zeg maar? Nou, wat blijkt is dat als echt dat een onderzoek wordt... dus als uit dat gesprek blijkt dat de conclusie moet getrokken... dat er een onderzoek gaat worden... dat dus 80% van de gevallen daar ook werkelijk iets aan de hand is. En uh, dat er iets moet gebeuren in dat gezin. En het mooie is dan dat het op dit moment steeds vaker lukt... om dan vrijwillige hulp op gang te brengen. Dus niet via de Raad voor de Kinderbescherming... en de kinderrechter een maatregel uit te laten spreken. Maar, uh, en dus justitieel kader terecht te komen... maar gewoon de ouders te motiveren op basis van die melding... hier is wat aan de hand, hier zijn zorgen... Jullie moeten hulp aanvaarden en uh, het gedrag moet uh, veranderen. En, en nog even voor de goede orde, ouders moeten daar zelf mee instemmen. Zo niet zou het kunnen zijn dat het ja. wordt opgelegd? Is dat ja. het, uh, het traject? Het. Dus zij stemmen daarmee in natuurlijk wel onder die drang van, van dat onderzoek. Maar daar stemmen zij dan zelf mee in. Als ze dat niet doen en wij toch van oordeel zijn... dat het kind mishandeld wordt en dat het ernstig bedreigd wordt... dan hebben wij altijd via de Raad voor de Kinderbescherming... kunnen wij dat aan de rechter voorleggen... die dan een gedwongen maatregel uitspreekt. En mijn laatste vraag nu is... is er eh, zicht op als u zo'n traject inzet... In, in hoeveel van de gevallen, hoeveel procent... leidt dat dan zeg maar tot een soort succesvolle afronding... of is dat een heel langdurig traject? Het is natuurlijk zo dat het vaak gezinnen zijn... die heel problematisch zijn... en die dat ook nog langer zullen zijn... Uh, en dus om vast te stellen, uiteindelijk streven wij er allemaal naar dat in plaats van 118.000 kinderen die nu mishandeld worden, dat wij kunnen laten zien dat dat er minder worden. En dat er dus ook aan preventie, dat er mindere kinderen, de mishandeling begint. Want dit is natuurlijk het stoppen van de mishandeling, ja. maar we willen natuurlijk dat die niet begint en dat we er nog veel eerder bij zijn. Oké, okay, ik dank u zeer voor uw toelichting. Jan Dierkspokker, vicevoorzitter Jeugdzorg Nederland. Dank. We gaan naar Marcella Mesker op Wimbledon. Ze volgt de partij tussen Serena Williams en Petra Kvitova. Heeft Williams de eerste set inmiddels binnen Marcella? Ja, dat klopt. 6-3 voor Serena Williams. Nu uh, 1 gelijk uh, in de tweede set. En Williams speelt goed, hoor. Vooral de service. Acht aces uh, tot nu toe. Ja, het dak is dicht, want de regen klettert weer neer op Wimbleden. De buitenbaan liggen stil. Maar het centekort gaat door. Dus er is geen zon, er is geen wind. Uh, het is wat warmer. Dus uh, ja, dat wil wel voor uh, Williams. Die verliest uh, geen balans. Ze uitstekend. Heeft het initiatief en is uh, tot nu toe beter. Dus uh, um, 6-3 staat het voor Serena Williams. Uh, 1 gelijk. Nog steeds in de tweede set. Radio 1. Sportzomer Tweets. Ja, Luc Kieking is weer aangeschoven. Is het allemaal uh, Tour Tweets nu? Tweets Tour? Hoe uh, ja, doen we dat? Ja, ja, de Tour de France is wel datgene waar het meest over wordt getwitterd hoor. Wimbledon is niet echt een Twitter-evenement, nee, valt he? op. Nee, dat, dat, is, ja, dat is misschien eens te chic voor of ja, zo. Dat een beetje en, oude uh, non-Twitter Ik wil dat niet zeggen, ja, maar ja, inderdaad. Dat ja. wil ik wel zeggen. <laughs> Derde etappe vandaag, Jonny Hogeland en Wout Poels hebben er zin in. Johnny die tweet namelijk deze ochtend een foto van zichzelf en Wout tegen elkaar aangekropen, Slaap in de bus. Voor je het over Wout en iedereen hebt, gaan we even naar de tour. Geo Lippens. We zien een valpartij aan de voorkant van het peloton. En uh, dan kijk ik toch eens even heel goed. Ik zie daar een groene uh, trui. Maar het is niet de groene trui van Peter Sagan. Het is een man van Liquigas die daar tegen het asfalt smakt. En het gebeurt op het moment dat ze daar uh, de eenzame vluchter, de man die gelost is uit het uh, peloton, uh, Giovanni Bernouteau. Dat ze die uh, oprapen. Ik wil toch eens even kijken wat uh, de schade is. Even kijken, daar staan twee man van Rabo daar links van de weg. En wie is dat? Daar is het Chalinkie die daar stilstaat. Ja, het is Maarten Chalinkie die voorovergebogen staat. Duidelijk met een van pijn vertrokken gezicht. Hij heeft last. Sanchez die daar nog even bleef wachten. En dan is eventjes wat assistentie verleend. En hier wordt een van de mannen van Katsusha wordt aan de kant geholpen. Het is in ieder geval niet Menshov, meen ik zo in de gauwigheid te zien. Dus dat valt in elk geval nog wel mee. Daar staan er drie mannen van Orica Green Edge. Langeveld staat daar gewoon recht overeind aan de kant van de weg. En wie is daar de maotus? De kopman van Green Edge. Garant, die daar ook op het asfalt is gesmakt. Dat ziet er ook eventjes niet al te florissant uit. Hij staat wel, maar wel voorover gebogen. En aan de voorkant van het peloton trekken ze flink door. Ja, het is te chaotisch. We hebben het al voorspeld. Het wordt een soort Amsterdam Gold Race met veel draaien en keren natuurlijk. Met al die korte heuveltjes die zich opeenvolgen. En dan is het lastig voor het peloton om daar overeind te blijven. Je ziet het. Er vallen wat slachtoffers links en rechts. De eerste grote valpartij op dit moment, midden in het peloton dus. ben benieuwd wie er allemaal... Kijk eens even kijken, daar staat er eentje van Movis. Het is Rogas, de sprinter, geen mensman. Ik dacht heel even misschien val verder, maar die zit er in ieder geval niet bij. Nee, met Rogas gaat het ook niet goed. Ook hij staat nog steeds aan de kant. En dan zien we dat uh, in het kopgroepje weer gesprint wordt. Maar uh, die hebben nu nog 30 kilometer zo'n beetje te rijden. Voorsprong van de kopgroep nog steeds 2 minuten 6. Er hing er weer eentje in het prikkeldraad, zagen wij. Dat brengt ons bij Johnny Hogerland, die dat natuurlijk ook heeft meegemaakt en dat brengt ons weer bij Luc Ikink met hey, zijn Twitter-rubriek. Inderdaad, ja, het dat is Johnny Hogelandse Twitter-account. Uh, uh, en op die pagina vind je van hem dus een foto samen met Wout Poels tegen elkaar aangekropen. Slapend. Hele mooie foto. Kenny van Hummel die hoopt misschien vandaag of, nou ja, later deze week zeker dan op een etappe zegen. De reacties op zijn eerste optreden zijn niet per se alle even positief. Ed Giovanni, de jager, die tweet... die Kenny van Hummel is echt een aparte. Ruud Horst tweet dat hij vindt dat Kenny van Hummel praat... zoals die gasten van Holland in de Hoed. Dat is een beetje op die manier, Holland in de Hoed. En Ed Ron van der Goor, die tweet... Kenny van Hummel stoemt in de derde koffiemolen. Als ik hem was, zou ik het buitenblad even in zijn 37, 65 gieren. En nou, zo denken we er natuurlijk allemaal over. Denk ik. Cavendish was gisteren nog de onbetwiste nummer 1. Veel lof voor hem op Twitter. Wessel Elting die zegt: iedereen tweet dat Cavendish gisteren geen trein had, maar hij was vanaf het begin achter Grijpel. Dat noem ik treinjatten. En Ed Willem van Gent die stelt voor alle sprintetappes maar over te slaan. En Cavendish meteen alle zegens te gaan geven. Niels Asselt vindt het lullig voor Grijpel. Cavendish kan gewoon te goed sprinten. Even naar het hockey dan, want de hockeyvrouwen... die zich aan het opmaken zijn voor de Olympische Spelen. Maar ah, nou ja, de boog kan daar niet altijd gespannen staan. Volgens Liedenwij Welte, die tweet op at Welte. is het Yo Mama Tuesday. Grapjes die beginnen met je moeder. Nou, ik ga er een paar doen die zij hebben getweet. Ze komen niet van mij af. Liedenwij die tweet. Je moeder is zo dom. Wanneer ik zei dat kerstmis voor de deur stond... ging ze kijken. Joyce Sombroek reageert op haar Twitter weer. Je moeder is zo dom. Ze is gestruikeld over een draadloze telefoon. En ook een hockeyster, Kalien Dirksen, doet nog... Nog een duit in het zakje. Je moeder is zo oud, toen zij op school zat was er nog geen geschiedenisles. Nou, zo gaat het nog wel eventjes door op zitter. Het volledige hockeyteam lijkt mee te doen. En niet zo gek trouwens. Even de gedachten een beetje verzetten. Gisteren moesten alle vrouwen namelijk een dopingtest ondergaan. Ed Maatje Palme die tweet een foto van wachtende hockeysters. wij Welte die tweet. Yeah, doping. Nu drinken, drinken, drinken. Hashtag zin om te plassen. En Ed Naomi van As die tweet dat ze gelukkig snel klaar was. Hashtag plassen in een potje. Waarmee we weer eens het maatschappelijk nut van Twitter. Twitter is bewezen. Nou, Luc, wat <laughs> heb je toch een geweldige baan. Ja, je moet wat. Hashtag, hashtag R1 Sportzomer, dat is de twee hashtag om mee te tweeten. En morgen ben je er weer, Luc. Ja. Half 1, half 5. Dank je wel. Wat zijn de gevolgen van de valpartij? Gio Lippens en Joris van den Berg. Weer een mannetje minder op de deelnemerslijst voor morgen. Want Joaquin Rogas, de Spaanse sprinter, die heeft opgegeven. Hij is bij die valpartij betrokken geweest en gaat dus niet verder. Terwijl ik nu kijk naar het achtervolging. Waarbij ik dacht eventjes dat de mannen van Argo Shimano aan gingen sluiten. Bij de mannen van die Australische ploeg Orica Green Want die proberen Simon Gerrans terug te brengen in het peloton. Maar ze laten Laten hem gewoon rijden, want zij denken, laat maar zitten, we komen er toch niet bij. En Kittel en de Zijnen, die hebben grote problemen. Ja, jammer is dat, zo'n valpartij, hoor vooraan in het peloton. Ik zag wel Bauke Mollema net prominent vooraan zitten. Hij is dus op een goede plek in ieder geval gebleven. Ik denk dat Gezing daar ook nog bij rijdt in dat eerste peloton. Philippe Gilbert zit er in ieder geval niet meer bij, want die heeft zojuist een schoen gewisseld bij de ploegleiderswagen. En ik denk dat Gilbert deze etappe aan zich voorbij laat gaan, want hij had al vanmorgen geklaagd dat hij niet goed was, dat hij hoofdpijn had. Het peloton jaagt. Het. het peloton is in stukken gebroken. Drie grote blokken. 1 minuut 58 achterstand op die koplopers. 26 kilometer nog maar te rijden, Joris. Vooraan is Griefko de rest kennelijk zat. Want hij heeft net zijn tweede poging gedaan om de andere drie af te schudden. Bij die eerste poging ging dus Giovanni Bernardo overboord. Maar die hoekige, slanke Oekraïner in dat blauwe pak van zijn nationale kampioenstrijd... Die is kennelijk van plan om straks solo naar de finish te rijden hier. Want hij te, probeerde weer te demoreren zojuist. Hij is een uitstekende tijdrijder. Blonde man, jaar of 28. Hij zou dit goed aankunnen. En hij heeft duidelijk plannen om nu niet heel lang meer... in het gezelschap van die andere drie, Minaar, Perez en bolletjesruiddrager... Morkov te verkeren. Maar Morkov wil natuurlijk door. Die wil zoveel mogelijk punten gaan sprokkelen... voordat het peloton deze vier gaat inrekenen. De samenwerking is vooraan dus weg. Maar ze leiden nog wel. Vier koplopers in de, deze rit in de Ronde van Frankrijk. De Tour. Hey. met little numbers, althans weten het wat duurde best lang nog. We gaan het over die etappe hebben, nog 22 kilometer te gaan... Uh, op weg naar Boulogne-sur-Mer. Bart Voskamp, uh, valpartij, een minuut of tien geleden... hoorden we van uh, Gio Lippens. En je ziet dat dat behoorlijk wat doet met dat uh, grote peloton. Ja, het, het, was, het was een beetje bovenop en het uh, was een, een relatief smalle weg. De valpartij was, was van voren, denk ik op tiende, 15e positie. Ja, dan is de weg volledig geblokkeerd. Dit eerste groepje schiet door... Daarachter springen nog wat mensen, die komen er nog bij. En dan, uh, ja, dan moeten er een heleboel mensen achtervolgen. Er zit een, een groep op 30 seconden. En dat betekent dat je de laatste 20 kilometer, dat ze allemaal vol in de bak kunnen. Of proberen die eerste groep uh, weg te laten blijven. Of die tweede groep proberen de renners terug te laten keren. Het wordt een mooi schouwspel. Nou, als je nou even kijkt naar waar het gebeurde. Je zegt al een, een smalle weg. Er zit natuurlijk ontzettende spanning tussen het aantrekkelijk maken van de Tour. Van breed naar smal, het een beetje afwisselend maken. En, en het gevaar. Ja, maar goed, uh, kijk, als we, als we gaan koersen over, uh, over snelwegen... Dan, uh, dan wordt het een hele saaie koers en dan uh, houdt de sport ook geen stand meer. Dus kijk, ze moeten die wegen wel opzoeken en het was niet op een gevaarlijk punt. Er waren geen uh, fotografen die op de weg stonden. Dus het uh, ligt hier gewoon uh, aan geen... de renners? Ja, nou, de renners die, die maken het nerveus. En uh, hoe, hoe verder naar de finale, hoe minder elkaar men de ruimte gaat geven... om, uh, om het ertussen te laten. Dus dan is het ieder voor zich. En uh, als er eentje achter je valt, ja, dan is het liever achter jou als voor jou. Was er nou wel eens een tijd, Bart, dat bij zo'n valpartij er een grote meneer naar voren fietste en zei: Wij wachten even op iedereen. Is die tijd helemaal over, of zitten de nou. grote meneer allemaal bij elkaar vooraan? Ja, kijk, als de grote manieren bij elkaar vooraan zitten... dan houden ze hun mond verder ja. wel, denk ik. En we zitten ook in een, uh, in een moment in de koers ja, op 25, km, 25 30 kilometer... met zo'n nervositeit en uh, zo'n finale, dan, dan gebeurt dat gewoon Kijk, als het op 100 kilometer voor de streep is... en er zijn nog geen belangen, dan, dan weet ik zeker... dat iedereen ook wel, uh, wel zal willen wachten. Maar dit op hol geslagen peloton kun je niet meer remmen. Voor welk type renner is, is deze etappe aantrekkelijk? Ik, ik hoorde de ploegleider van de Rabobank zeggen: nou, Mollema heeft misschien wel kansen. Is dit iets voor Bauke Mollema vandaag? Ja, zeker, absoluut. Hij is, uh, hij is in vorm. Hij staat, hij staat twaalfde. Hij heeft uh, twee dagen geleden was ook een aankomstberg op, zat hij mee. Dus zijn moraal zal zeker goed zijn. Hij kan dit. Uh, goed, uh, Sagan, Hagen. Uh, pff, ja, dat, dat dat soort renners gaan we gewoon weer van voren zien. Gaat de Rabo voor een ploegzegen, uh, denk je, vandaag? Voor een ritzegen, sorry? Of zullen ze toch meer ploegbelang op termijn? Nee, het is gewoon het ploegbelang. En als ze dan toevallig eentje, of niet toevallig... als ze er eentje van voren krijgen, dan zal dit het zelf uit Maar ze zetten zoeken. ze niet alles op, hè? Nee, joh, ze, zullen niet, ze zullen niet alles geven om met die tappen te winnen. Ik bedoel, daar zijn, daar zijn betere voor. Maar als ze van voren zitten, dat is ook winst. En waarom niet? Nou ja, je moet ook heel explosief zijn om zo'n zo etappe te kunnen winnen. En dan, ja, dan heb je Sagan, die, die sprint, denk ik, 10 meter weg bij de jongens van de Rabobank. Maar ja, die hebben weer andere kwaliteiten, maar ze doen het goed. En ik, ik verwacht: ik, een top 5 is zeker weer haalbaar. En we gaan weer naar die koers, die nerveuze koers... en die brokken, brokken fietsers, Gio. Ja, brokken, brokken fietsers en er komen weer meer brokken. Want Samuel Sanchez, de olympisch kampioen... die straks in Londen mogelijk door een ander wordt opgevolgd... die heeft mechanische problemen en hij reageert een beetje paniekerig. Want hij wil heel snel de ploegleiderswagen bij zich hebben. Wordt nu geholpen door de neutrale wagen van Mavic die daarnaast rijdt. Maar dat is niet goed als je in die volle finale met nog 20 kilometer te rijden... problemen hebt op achterstand. 2 minuten, 45 seconden. Onderachter die koplopers een groepje met Cavendish, met Ranshaw, met Velos, met Westra, met Thomas Vuclair. Jawel, de Franse held. En volgens mij ook met Ryder Hesjedaal. Want ik zag daar net een compleet arsenaal aan Garmin. Renners op kop rijden. Die zullen proberen hun kopman terug te brengen. Het peloton is inmiddels binnen de minuut van de koplopers. 57 seconden nog maar. En die Sanchez die maakt zich een partijtje boos. De koplopers ook. Joris van den Berg, maken de koplopers zich boos? Ja, die ballen, de vuisten echt, ze zijn in een heerlijke strijd bezig met zichzelf, met elkaar en met de klok en het peloton dus daarachter. Ze moeten nog 20 kilometer nu en je ziet ze knokken voor elke meter tegen de wind en tegen die heuvels en de bochten. Van links naar rechts gaat het, Perez Moreno doet er alles aan, dat is een bask, dat is een ploeggenoot van Samuel Sanchez, de pechvogel. Hij lost dan weer die andere man af, die Oekraïner, de onderste stoker in deze kopgroep, Grifko. En dan is er ook nog Morkov die de buiten voor een groot deel al binnen heeft met Twee keer als eerste bovenkomen op een heuvel. Leider in het bergklassement. En natuurlijk Minard. De wat linker Fransman van ajeur de er. Echt een ploeg die de naar deze Tour gekomen is om op deze manier een rit te gaan winnen. Maar dat peloton komt er natuurlijk aan. Want wat zijn de belangen groot. Wat is er veel te winnen en ook te verliezen in deze etappe. Je ziet het maar aan Samuel Sanchez en aan Ryder Hesedal. Maar nog steeds vier man vooraan. En ze knokken er in elk geval wel voor. We gaan nog even naar Wimmelden. Marcella Mesker, Williamson, de eerste set overtuigend van Kvitova. Zet dat beeld zich voort in de tweede set? Nou, de, ze is nog steeds overtuigend. Maar ik moet zeggen, Kvitova die is op dit moment een stuk beter gaan spelen. Het staat 3-3 tweede set. Het is een goede wedstrijd. De service bepaalt het spel. Williams 10 aces, uh, Kvitova 3 aces. Maar ze domineren op eigen service. En ja, Het enige kansje voor de Tsjechische is als ze die eigen service kan behouden. En dan proberen maar op de tweede service van Williams. Als ze die krijgt, als ze daar uh, wat initiatief kan tonen. Ja, dan, dan komt er misschien een kansje. Het is een beetje hopen. Want... Williams tot nu toe uitstekend hoor, heel aanvallend. En Kvitova, ja, die heeft nog geen enkel breakpoint afgedwongen in deze wedstrijd. Dus voorlopig 6-3 Williams, 3-3, tweede set. En eh, dat wordt allemaal vervolgd natuurlijk in het volgende uur van Radio 1 Sportzomer. Net als de laatste 18 kilometer van die prachtige, onrustige toer-etappe. met vier mensen aan de leiding en brokken peloton daarachter door valpartijen. Twee opgaves tot nu toe, Rogas, het twits op, zijn de twee mensen die al de strijd moesten staan naar valpartijen. We zijn op weg naar Boulogne-sur-Mer.